In het manifest wordt onder meer gewezen op de jaarlijks terugkerende persoonlijke en maatschappelijke ellende en de materiële schade. Het weer, hier en daar zon en vooral in het noorden en oosten kan vanmiddag een beetje regen vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen bewolkt en wat lichte regen en dan een graad of... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort op zaterdag, uur twee met z'n in de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda voor de maand januari. Dus ik zou zeggen, dan houdt u pen en papier bij de hand. Dat kunt u gelijk even meeschrijven. Verder hebben we natuurlijk ook nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, als het goed is, hebben we de, de nieuwjaarspeech, dit uur van de burgemeester, want gisteren was natuurlijk de nieuwjaarsreceptie, in Nieuw Unicum. Uh, goed uh, gevuld en druk bezocht.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 Um, en dat we hier te gast mogen zijn en dat ook zoveel bewoners van die familie hier zelf uh, ook bij zijn. En ik wil natuurlijk ook de mensen die dit allemaal organiseren heel erg bedanken. Ben, uh, Colinda, Heli, uh, Gilles. Uh, geweldig hoe jullie dit hier zitten. Maar natuurlijk ook al die organisaties die betrokken zijn. Het zijn er maar liefst 26.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 Dus uh, ik, ik loop er elke dag langs, dus ik, uh, ga, ik ga het volgen. En van 9 tot 3 uh, is de Verlengde Halterstraat uh, daarom gesloten. Moet je andere route kiezen, bijvoorbeeld Sofiaweg. Of je gaat gewoon door de Vanspijksstraat. Uh, Gezellig. Gezellig. <laughs> en hier is de zing van de Crash Test Dummies. En hmm. Once there was this kid who got into an accident and got and come to school but away.